De Geluisde Kater: een hoorspelserie in dertien delen na de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering in de bewerking van Anne Bosman. Regie Bert Dijkstra: 13e en laatste deel. Niks van de computer, de gier. Oh, nee, die knapt waarschijnlijk ook een uiltje. Oh, Charlotte. Wat een heerlijke strip die zegt. Oh, nou, Ik oh, nou. oh, Je bent er niet bij geweest, De hier, Hans. Oh, oh, heerlijk. Luister ze. nou eens even. Uh, Ga eens even naar de mensen met het brein toe. Hij zegt dat er haas ja. bij is. Uh. Ja, ja. Grijpstra. Uh. Vlieger. Vlieger, zo, mooi. Oké, okay, Frankrijk, een beetje ver, hè? Ja, dat zal wel, nou ja, van mij mag je. Nou, we hebben hem. Oh. Meneer Vlieger, als je uitgegraven bent. Ja, meneer Vlieger, een beroepsmoordenaar. Is een keer ingezet in de gevecht tussen twee nevenbendes. Zeg, wat zei je nou over Frankrijk? Nou, daar zit de hoofdinspecteur die toen de tijd die zaak heeft behandeld... maar die is nou moeilijk te bereiken, er is geen telefoon. wat dacht u van een telegrammetje? Wat oh, dacht u van een telegrammetje? Ja, maar gaat ons oh. een beetje op onkosten jagen, zegt die man. Ja, ja. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Oh, kom Daar eens nou, uh, hij zit in de computer, hoor, onze vlieger. Ze kijken nou in het archief. Ja. Naam zal misschien iets uitstaande hebben met een vliegtuig. Misschien is het wel een losse slag straal, straaljagerpiloot. Nee nee nee, nee, nee, nee, het is een zweefvlieger. De man woont in Middelburg. Ik wil er onmiddellijk naartoe. Oh. En, uh, is er nog nieuws over Sharif? Jazeker, meneer. Ja. Die is naar huis gegaan. Wordt gevolgd door een Porsche. En er zitten twee wachtmeesters van de Rijkspolitie in. Wat, toch niet die witte muizen? <laughs> nee, in het burger, meneer. Oh, leuk. Hoor. Ja, hallo. Ja, zeg Ligt het maar. maar uh, uh -huh. Oké, okay, ik geef het door. Ja. Nou, sheriff is weg. Wat nee? weg? Nou, uh, weggereden Richting Utrecht. De radiokamer wacht op instructies. Oké, okay, geef door dat we ze begeleiden. Goed, en dat we in contact blijven op de vierde frequentie. Zeker. Ze mogen uh, Sharif in geen geval aanhouden, alleen maar volgen. Begrijp ik niet. Mooi, Dan gaan we. Schrijf ja. stendig nee. hier, ga met mij mee en jij gaat naar de radiokamer, Cardoso ja. Om de zaak in de lucht te houden en te coördineren. Maar, uh, oh, meneer... Cardoso. Ja, ik had gedacht... Dat je naar de radiokamer mocht? Andere keer beter, Cardoso. De radio is leuker dan je denkt. Sorry, commissaris, maar gaat uw chauffeur ook mee? Natuurlijk, die zit in de auto. Stomme vraag trouwens, de Gier. Stomme vraag? Nou, ik had zo gedacht dat... Dat de Gier mocht rijden, meneer de commissaris. Oh nee, zeg, spaar Wat hebben jullie toch vanavond? Cardoso, zijn je ook even de grens in? Als Sharif het land uit wil, dan zullen we moeten aanhouden. zo, 170. 170, ja. Oh, nou merk je niks van. 721 hmm. voor 14, over. De 14 hier, over. Verdachte gaat richting Vlissingen, locatie Breenlood, over. Blijven volgen, over en sluiten. Vlissingen, ja. Uh, ik heb slaap. Uh, uh, zeg, uh, kan hij nog harder? Dan veel harder. Oh, nou er moet toch niet uh, iets gebeuren, hè? Er gebeurt ook niks. 721 vergeten, over. Oh. De 14 hier, over. Contact met gedachte Jaguar. Verbroken. Over. Zakken. Over. Uet begrepen. Over. Zakken. Over. Uk begrepen. Over. Zakken. Over en uit. Zijn we ze kwijt? Ja, natuurlijk. Laat ze maar naar Middelburg rijden. Hier is de 14 voor de 721. Gaat u maar naar Post Middelburg. Over. Gnippen, en sluiten. Heren, onmiddellijk naar Middelburg. Dat is nogal wat, heer. Oh. Een beroepsmoordenaar in ons mooie Middelburg. Ja, ja. Dat wordt een mooi verbaal. Hebben we in geen weken gedaan. Ja. Het gaat om een moordenaar die hier moet wonen. En het is een zweefvlieger. Ja, dat is het enige wat we voorlopig weten. Tja, weet u, ik zal even bellen. Ik ben hier namelijk nog niet zo lang. Ik kom oorspronkelijk van de overkant, oh. traneuzen. Ja, ja. Momentje, dan bel ik even. Oh. Morgen pluizen. Ah. Luister, ken jij iemand die een zweefvliegtuig heeft en een scherpschutter is? Ja, rare combinatie. Ja? Wie? Wat? Oh, die. Die ken ik toch? Ja, ja, die antiekhandelaar. Van Ruif, ja, ja, uit Korea. <tie> Dat moet hem zijn. Waarschijnlijk wel. Neem twee mannetjes mee. Tot zo. Bovenwater, commissaris Van Ruif, antiek handelaar... woont hier bij wijze van spreken om de hoek. U wil hem aanhouden? Ja, maar dat moet wel voorzichtig gebeuren. Hij zal wel samen slapen met een pistool. Hm. Hoe weet u dat? Nou, als ik gedaan had wat hij uitgehaald heeft... dan zou ik geen elf dicht doen. Oh, op die maniertje. Ja, ja. ja laat eens kijken. Uh, slaapkamerraam. Al, u zegt slaapkamerraam? Ja, dat is het beste. We springen er doorheen en meteen daar bovenop. Hé, hey, man... Tegelijk, een paar man. Ja, ja. En hoe ja. komen we bij dat slaapkamer aan, met ladder? Dat hoort hij, hè? Dan pakt hij zijn pistool ja. en bof. Ja. ja, maar dat moeten we niet hebben. Nee, liever niet, nee. De brandweer? Maar wat nou weer? We hebben net een nieuwe wagen. Met een machtige ladder achterop. Die rijdt langzaam naar het huis, voor het raam. Ja, zo'n auto maakt uh, ook herrie, hè, denk ik. Hoe laat is het? Ik heb het precies vier uur. Nou, dan kan het ook wel een wagen van de gemeentereiniging zijn. Oh ja, zijn ze zo vroeg hier. Ja. Dan wordt hij niet wakker van. In één klap moeten we hem hebben. commissaris. Uh, Brigadier. Uh, mag ik op die ladder twee kunnen meer dan één? Ja. Mm. Nou kijk, hij heeft een zwarte band hoor. Oh, precies. oh. Dus zodoende... Ga dan maar mee. Dan zal ik de brand weer even bellen. Oh. gemeentepolitie Middelburg... Ja, die is hier. Commissaris, voor u. Ja, dank u. Ja? Sharif op het vliegveld. En de Arabieren weg. Oké, okay, blijf in de buurt. Bah. Meneer? Ingewikkeld, inspecteur. Ingewikkeld. Ik denk dat onze Sharif meneer Van Ruif zoekt. Hij moet ons toch in de gaten hebben. gaat daar in die kroeg. Met die bandrecorder. Ja. Bandrecorder? Ja, dat leg ik je nog wel eens uit. Dus hij wil van Ruif hebben voordat hij doorslaat. Dus hij moet weg. Maar wat moet de Sharif nou op een vliegveld? Hmm, misschien wil hij wel wegvliegen. Ja, maar als dat zo is, dan wie hij wel verpaal. Dus huh? geen brandweerwagen. Eh, ja, zeker wel. Zeg, wacht eens even. Misschien is hij wel aan het knoeien aan het zweefvliegtuig. Het is toch een aardige manier om iemand op een elegante manier uit de weg te ruimen. Dat is inderdaad zo klaar, jongen. Eh, morgen, pluizen. De brandweerwagen staat klaar. Ook dat nog. 3,50 onzin, grote onzin. Wat nou, grote onzin? had ik een telegrammetje kunnen bestellen? Jij als postbode? Die vlieging of van die man eten boven die doet de deur open, hup, kat en bakkie. Ik als postbode, nu nog geen carnaval. Ja, maar nu gaat het allemaal goed eigenlijk. Ja, dat is toch een opsporing meer, dat is een klucht. Uh, Commissaris, ja. kunt u mij even helpen met die helm? Ja, kom maar hier, joh. Kijk, het kom de komt ertussen. Ja, ja. nou, maar rustig. Zo, maar eh. Uh... De adjudant heeft wel gelijk, het is een bespottelijke vertoning. maar. zo is dat. Ja! Ze grijpt ja. ja? Het is maar goed dat ze hier in Amsterdam niks van weten. Nou, dat lezen ze wel aan de kant, meneer. Zeker als het misgaat. Uh, het is gewoon een potsierlijke vertoning, zeg Dat is helemaal zin. Ja, hoor. Ja, ze zijn ja. er, ze zijn er, ze zijn er. We zijn er, ja. Nou, één, twee, drie. Ach, ja. Pas op. Zo, oké, okay. parren. Mag ik een lichtje in de gier? Ach, ja, meneer. Morgen, Van Ruif. Wil je maar even meekomen? Zo, handboeien je, inspecteur. Zeker, meekomen, Van Ruif. Straks halen we je kleren wel op. En uh, mag ik zijn pistool? Kom, dit jij, alsjeblieft. Oké, okay, dan gaan we. Radio meneer, dank je, Erik. Veertien meldt zich over 712 voor 14. Arabieren aangehouden. Sabotage bij de vliegtuig We volgen nu, checken we, richting de zielheidsburg. Over. Volgen, over. Snel we je, Erik. Rustig, Erik. Zo gaan we allemaal naar de zorggebied erbij. Waar had je dan? Zo over 12, 14. De 14 hier over. laat mij maar even uh, adjudant. 712, laat de brug blokkeren. Passeren, auto dwars over de weg zetten en eruit, over. Reden, commissaris, ja, dat is toch zonde van die volle kar. Het is. is maar een auto. Ja, daarom juist. 712, commissaris. Uh, Kijk, daar gaat hij. Ver, verdomme zeg. Nou. Niet dit dichtbij, Erik. Verz lopen! Voorzichtig! Lopen, hier! Kom eruit, jij, kom eruit! Daar zit hij, Sharif. Ja. Maar die is dood. Kom eruit, jongen. Kom weg hier, Daar gaat die water in de lucht. Lopen, lopen, commissaris! Hier, kom in, ik hou u wel. Dicker! Dicker! Gefeliciteerd dat je dan. Bedankt jongen. Maar ja, in de radiokamer is het zo. Uh, ja, ja zo, uh, zo... Nou, luister later, hè. als je groot bent, dan mag je ook mee. Hoor. Ja, dat is grappig. Net zo groot als grote stukje. Ja, dat is ook zo klein. Eh, alles, zullen we spelen? Hm? Uh, nee, nee, vandaag niet, Gijptra. Ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Zeg, ik heb een afspraak. Ah. Een afspraak? Met wie heb jij een afspraak, jong? Uh, met Ursula. Met Ursula. Oh. oh, jij gaat even met Ursula spelen. Nee, ja. niet spelen, nee. Ik ga haar naar Schiphol brengen. Naar Schiphol? Ja, Schiphol. ze gaat namelijk terug naar Australië. Wacht, dat is tragisch, zeg. Voor ja. jou. Maar weet je wat je doet? Dan moet je even tanken eerst, anders sta je zonder benzine. Oh, eh. oh, oh, nee, nee, nee. Ik ben er niet, hè. Vandaag, ik, ik ben niet, <laughs> nee, dus er niet. Zeg, Doos, neem je even op. Ik ben visser, zeg. Ja. Uh, even ja, commissaris. Nee, commissaris. Nee, dus naar Schiphol. Die Ja Jazeker, ik kom commissaris, jazeker. Hij klusje, jongen, hij klusje. Uh, nee hoor, de commissaris vroeg of ik even meeging naar Villa Vampire, Naar Tsjernio. Ja, ja. Hé, hey, je wat is <laughs> Ja, ja. U hebt geluisterd naar het dertiende, tevens laatste deel van de Gelaagste Kater.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 Technische realisatie Teun Lammers en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.